De brand in de wagon met ethanol ontstond gisteravond. De brandweer van Zwijndrecht is de hele nacht bezig geweest met blussen. De burgemeester heeft nu bij ProRail nog eens aangedrongen... op het oprichten van een bedrijfsbrandweer. Het is geen toeval dat er via Wikileaks nu informatie vrijkomt... over de politieke druk rond de Nederlandse Afghanistan-missie. Dat heeft Wikileaks-vormant Julian Assange gezegd... in een exclusief gesprek met de NOS. Volgens Assange wordt er in Nederland gesproken over een nieuwe missie en is het belangrijk dat alle informatie daarover beschikbaar is, voordat daarover een besluit valt. Hoe dat besluit uitvalt maakt mij verder niet uit, zegt Assange. Assange vertelde dat hij veel heeft samengewerkt met de Nederlander Rob Gongrijp. Die loopt daardoor kans op vervolging door de Verenigde Staten, maar de Nederlandse politiek moet zich sterk maken om dat te voorkomen, zegt Assange. Het hele interview met de Wikileaks-voorman is te beluisteren via de website nos.nl.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 Het weer. De regen trekt naar het oosten weg. Morgenochtend overwegend bewolkt en kans op wat motregen. In de middag flinke periode met zon, en dat wordt dan tussen de 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Hallo Lennart. Geweldig dat je deze winter zo vaak in de kou de dijken hebt bewaakt. Tot de volgende vergadering, Gertrude. Nou, wat aardig van.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 NOS, NOS Langs de lijn. Met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9466. Er wordt weer gevoetbald vanavond. Weliswaar in het buitenland. We zijn straks bij uh, Schalke 04 tegen HSV. Dat is dus in Duitsland. En er wordt geoefend in Turkije. Galatasaray tegen Ajax die wedstrijd die begint straks om 8 uur. En er is ook schaatsen, volleybal en basketbal. In deze uitzending die duurt tot 11 uur met Sport en morning, muziek. other same met going back to my roots we beginnen deze uitzending met de uitslagen in het Duitse voetbal. En daar gaat Borussia Dortmund vrolijk verder met uitlopen in de, in de stand. Want de voorsprong van Borussia Dortmund is inmiddels 13 punten. Gisteren won Borussia zelf met uh, 3-1 van Bayer Leverkusen. En vanmiddag verloor Mainz ook nog eens uit bij Stuttgart met 1-0. bayern München werd 1-1. Dus bayern münchen kwam bleef ook verder uh, achter. Werden Bremen-Hoffenheim 2-1 en Nuremberg tegen borussia münchen Gladbach 0-1. En ook nog Sankt. Pauli tegen Freiburg 2-2. En dan de wedstrijd tussen de ja, zeg maar half-Nederlandse ploegen... Schalke 04 en HSV. Rachna Niemeyer om half zeven begonnen. Hoeveel staat het? Staat 0-0. Na ruim 37 minuten spelen... en je doelt natuurlijk op de ontmoeting tussen LGO Edea Edia en Ruud van Nistelrooy aan de kant van HSV, de bezoekers in Gelsenkirchen en Huntelaar. Hij speelt bij de thuisploeg en 0-0... Uh, wel wat mogelijkheden gezien. De eerste kans was eigenlijk voor Klaas Jan Huntelaar. Die bal was al in de tweede minuut voor de golven terechtgekomen bij HSV. Huntelaar de lucht in komt daar een fractie tekort, anders had hij al heel snel Schalke op voorsprong kunnen zetten. En Schalke en HSV, het zijn de nummers 10 en 9 van de Bundesliga. En dat betekent dat het met beide trainers niet goed gaat. Met name de coach van HSV staat onder zware druk, Armin V. lang zit hij toch nog eigenlijk niet bij HSV, maar hij krijgt het elftal toch maar heel moeizaam aan de praat. en uh, had wel een voordeel, in de laatste wedstrijd voor de winterstop een overwinning te pakken in het uitduel bij Gladbach. Ook toen stond er al veel druk op. Zijn ploeg heeft in deze wedstrijd, want laten we daar ook naar kijken, wel kansen gehad. Een uh, minuut of acht na die uh, goal of die kans moet ik zeggen van Huntelaar was het Ben Hatira die doorkwam op de vleugel en uh, de redding was daarvan Manuel Neuer, de doelman van Schalke 04 nog altijd, want de naam van Bayern München zingt toch altijd wel rond. Grond deze keeper, misschien is hij wel gewoon de beste van uh, Duitsland. En ASV heeft die ploeg dan niets laten zien. Jawel, want de laatste kans in de wedstrijd was in de 27 e minuut. Een minuut of tien geleden dus. Katsjar bij een uh, voorzet vanaf de flank kwam hij uh, voor de goal. En uh, de bal werd uh, miraculeus daar van de lijn afgehaald. En dat was uh, knap. Van de defensie van uh, Schalke 04. Kijken wat uh, HSV nu kan. Aan de linkerkant van het veld is het Jarolim. Krijgt een zetje op de punt van het strafschopgebied Wat aan de linkerkant van het veld. We zitten inmiddels zo'n zes minuten voor de pauze. En uh, de scheidsrechter heeft niet gefloten. De scheidsrechter is wel een bekende internationale arbiter. Knut Kierger. Hij leidt deze wedstrijd. Die dus ook wordt gespeeld door Ruud van Nistelrooy. Want hij is toch wel de man waarom heel veel draait. Zou in de belangstelling staan van Real Madrid. En met het verstrijken van de uren lijkt de interesse van de Spanjaarden toch steeds serieuzer te worden. Want de trainer van HSV, Armin V, zoals gezegd... liet voor deze wedstrijd optekenen dat ze hem graag willen hebben. Ruud heeft me dat verteld. Is dus de quote die erbij hoort. Overtreding op het middenveld. En gaat daar een kaart komen voor Heiko Westerman. De aanvoerder van Schalke 04 of van HSV. Jawel. Ik vergis me even. Het is niet zo gek. Want Westerman heeft een lang verleden bij Schalke. Gaat er flink in in het duel met Rakitic. Die de bal met zijn rechter meeneemt. En dan met benen gestrekt vooruit komt de Westerman ingeleiden terecht. Dat hij de gele kaart eh, krijgt. Piet Trojpa had er ook wel eentje kunnen krijgen. Maar die kreeg hem niet. In eerste instantie leek het toch een overtreding na een uh, kans van HSV. Een uh, overtreding van doelman Noeyer, Maar wie dat moment nog een keer terugzag. En die luxe hebben we hier. Zag dat het een regelrechte Schwalbe was. En uh, daar had de scheidsrechter ook op moeten treden. Aan de zijkant van het veld is het Schalke 04 wat aanvalt. En als van het veld de bal gaat wat verder weer naar de rechterkant. En dan moet de voorzet zo meteen een keertje komen bij de thuisploeg. Die ook zo graag omhoog wil. Huntelaar staat daar wat onder druk terwijl de bal inmiddels over de achterlijn is gegaan. In de buurt van El Giro Edia. Maar Huntelaar maakt weinig doelpunten. Scoorde voor de laatste keer een maand of twee geleden. In de Bundesliga tenminste. Vijf duels op een rij. En die competitie niet meer gescoord. En het wordt alweer een keer tijd. Dus voor de spits die het in Nederland zelf toch gek genoeg steeds zo goed heeft gedaan. De corner van Schalke van Farfan. Ook hij speelt. De bal wordt in eerste instantie verdedigd. Maar dan toch nog ingezet. En daar is de kans. Maar de bal gaat naast Rakitic. Probeert het. Het blijft 0-0. Vier minuutjes tot aan de pauze. U hoorde al de uitslagen in Duitsland. Borussia Dortmund gaat dus afgetekend aan kop 46 uit 18. Gevolgd door Mainz en Leverkusen met 33 uit 18. Een verschil van 13 punten. Hannover is kan er nog tussen komen. Heeft 31 maar dan uit 17. En de vijfde plaats is nu voor Bayern München. 30 uit 18. Dan Engeland. Daar won Manchester City van Wolverhampton Wanderers... in een doelpuntrijke wedstrijd. 4-3. Chelsea versloeg Blackburn Rovers 2-0. Stoke City won van Bolton Wanderers 2-0. West Bromwich Albion... Tegen Blackpool werd 3-2 en Wigan Athletic en Fulham speelden gelijk 1-1. Om half zeven is begonnen West Ham United tegen Arsenal. De tussenstand daar 0-1, een doelpunt van Robin van Persie. Manchester City heeft 45 uit 23, gaat aan kop. Manchester United heeft er 44, maar dan uit 20. Eén puntje minder, maar drie wedstrijden minder gespeeld uh, door United. Dus Arsenal heeft 40 uit 21 en Chelsea 38 uit 22. Een behoorlijk vertekend beeld door het verschil in aantallen wedstrijden dus in Engeland. Some kind of magic Late at night, when the moon smiles down at me and bathes me in its light, I fell asleep beneath you in the tall blades of grass. When I woke, the world was new. I never had met brand new day. De schaatsers dromen niet meer van Friesland en de Elfsteden... toch maar inmiddels dromen ze van de Waisensee. Joris van den Berg in Alkmaar bij de volgende KNSB Marathon. Ja, er zit wel een groot verschil tussen de Waisensee en dit marathon schaatsen op kunsteis in Alkmaar. We hoorden net in het journaal: uh, de, de regen trekt naar het Oosten weg. Dat heeft vast te maken met de vrij stevige zuidwestenwind die je hier in en vooral boven Alkmaar. Flink voelt. Het is een half open ijsstadion met in het midden dus een gat. Het dak zit vooral boven de tribunes. En die wind speelt vandaag wel degelijk een rol. Ik denk vooral in de laatste bocht en aan de overkant van het rondje hebben de schaters de wind tegen. Om 7 uur zijn de vrouwen gestart voor 60 ronden. Om 8 uur starten de mannen voor 125 ronden. En die vrouwen zijn dus al een rondje of 21, 13 minuten bijna, bezig. En op dit moment valt het peloton een klein stukje uit elkaar. Na een vrij rustige start. In het klassement is het overigens helemaal niet zo spannend. Carla Zielman leidt met nog drie wedstrijden hierna voor de boeg. Ze heeft 300 punten. En nummer 2, Tamer van der Wal, staat daar 52 punten achter. Op dat gebied lijkt er dus niet al te veel sprake van spanning. Maar toch, het kan een leuke wedstrijd worden. Dat is het al bij de vrouwen. We hebben net drie sprintronden gehad. Drie tussensprints, waarin ook sprintpunten gesprokkeld kunnen worden voor het algemeen klassement. En daar was het... Stelkens voor 4, 2 en 1 punten. Huisman, Bekkering, Zielman. Zielman, Bekkering, Huisman. En Huisman, Bekkering, Zielman. Met andere woorden, nummer 2 van het klassement Voskart. Tamar van der Wal maakt zich niet druk om dat gesprokkel. Ik denk dat zij, de vrouw in vorm, zij won de wedstrijd hiervoor in Biddinghuizen... zich met name richt op de dagoverwinning. Het peloton bij de vrouwen gaat enigszins uit elkaar. Op dit moment rijden tien vrouwen weg. Maar of dat echt gaat lukken, dat is de vraag... De wedstrijd nadert de helft en om 8 uur starten de mannen. Dus uh, rust bij Schalke 04 tegen HSV in de Duitse Bundesliga. Er is nog niet gescoord, 0-0 dus. Ik deed best when the call came down the line up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. Sometimes I get nervous When I see an open door Close your eyes En dat is van de killers. Gisteren behaalde Shinky Knecht een zilveren medaille op de Europese kampioenschap Shorttrack in Heerenveen. Sebastian Timmerman, nu over de tweede dag. Eén finale plaats vandaag, maar geen medaille. Shinky Knecht stond in de finale van de 500 meter, maar liet zich een beetje wegzetten. Eerst al bij de start kwam terecht in de derde positie... en later zakte hij nog naar de vierde plaats... en dus zat er geen medaille in voor de jonge Vries... die gisteren nog tweede werd op de 1500 meter. De winst ging, net als gisteren, naar de Fransman Thibaut Fauconnet... en die lijkt onbedreigd op weg naar de Europese titel. Shinky Knecht staat in het klassement na twee afstanden op de tweede plaats. Morgen nog de 1000 meter en de 3 kilometer... Sienkie Knecht was de uitzondering vandaag bij de Nederlandse ploeg. Want individueel viel de rest een beetje tegen. Anita van Doren, Jorien Temors, Niels Kerstelt en Freek van der Wart. maar hadden alle vier niet een finale plaats. Beter ging het in de halve finales van de aflossingsploegen. Want zowel de vrouwen als de mannen wonnen overtuigend hun halve finale en rijden dus morgen de finale. U hoort het van Sebastian, Slechts één finale plaats op de 500 meter. door allerlei omstandigheden. Hebben Dijkstra praat erover en over. En overdag 2 met de bondscoach. Jeroen Rotter, je keek heel erg boos. Uh, naar de penalty van uh, Freek van der Wart. Waarom was dat? Ja, nou, Freek werd uh, uiteindelijk gedisqualificeerd. Hij kreeg een penalty. Uh, hij staat op een goede startpositie. Hij gaat redelijk de bocht in. De Engelsman die komt van derde positie. Die duikt gewoon tegen zijn knie aan. En uh, ja, Freek die valt, ja die draait om en die rijdt met zijn rug de boarding in. En de scheidsrechter geeft Freek nog uh, de schuld van die actie. En in mijn beleving was het gewoon, die Engelsman die, uh, die snijdt Freek gewoon af. Heel simpel, die rijdt tegen zijn knie aan en Freek komt daardoor uit evenwicht. Wat kun je dan nog doen als coach? Balen en dan weer uh, richten op de volgende race. Maar is toch gek, want eenzelfde situatie eigenlijk ook tussen Jorien Temors en de titelverdedigster. Novotna, die ging het gelijktijdig de bocht in. En Novotna kreeg het voordeel van de twijfel. Termors kreeg ook een penalty. Ja, helaas. Zo is dat in onze sport. Je, je moet naar de scheidsrechter luisteren. Die heeft het laatste, laatste woord in deze. Je probeert ze nu dan nog even... Zijn, zijn motivatie te horen. Het was mij volstrekt onduidelijk, eerlijk gezegd. Ja. Ik was eerder... Uh, kwaad op de actie daarvoor. Uh, Jorien had in mijn beleving... Jorien ten Mors, gewoon beter in tweede positie kunnen blijven zitten. Haar plaats verdedigen. Wachten totdat de Poolse eigenlijk snelheid zou verliezen. Nou, Dat zal ongeveer na zo'n 350 meter zijn. En in de laatste ronde... dan de aanval aanzetten. Maar ze probeerde het veel te vroeg, kwam daardoor snelheid, uh, ze kwam met snelheid tegen de Pols aan, ze moest wat overeind, verloor daardoor snelheid, en dat gaf juist Novotna, de huidige uh, Europees kampioen, de mogelijkheid om om te komen. Dat is uh, balen. Als je nu in, in, in kort bestek de balans opmaakt van vandaag, uh, te beginnen even bij de vrouwen. Ja, het is, het is Helaas, de vrouwen rijden prima. Ik denk dat ze, uh, in, in Jorien, die heeft gewoon een, een te zenuwachtig, te, te, te, te graag willen laten zien wat ze kan. Nou, dat is natuurlijk aan de ene kant wel mooi, maar je dan moet je, omdat je vijf keer op zijn dag moet rijden, moet je ook even zo nu dan je cool kunnen houden. En uh, daar hadden we Anita van door. En ja, die rijdt op dit moment ook prima, die rijdt snel, die heeft de conditie. Het zit er alleen niet mee, ze stak er uh, de schaats halverwege het rechtend in het ijs en uh, ging over de punten. Dan de mannen. Uh, Schinkie Knecht, heeft hij ergens iets laten liggen... de huidige nummer 2 van het algemeen klassement? Ik denk dat hij het op de start heeft laten liggen. Hij heeft uh, zowel de, de preliminary, dat is de eerste rit van vandaag... Zo, uh, de heat, de kwartfinale en de halffinale... reed die constant de snelste tijd, alles van kop af. In de finale staat hij weer op één. Op de startpositie één, wat een gunstige startpositie is... En dan zien we toch dat de nummer 2 en 3 over hem heen komen. Vlak bij het ingaan van de bocht. Verliest daardoor wat snelheid. Komt in een positie te zitten waar hij normaal gesproken prima kan rijden. Alleen met de bel te gaan uh, maakt de Engelsman voor hem een hele kleine uh, slip. Die komt even uit evenwicht. En, ja, en, en je ziet dat, uh, dat Shinky daartegen aanrijdt. En daardoor ook zijn snelheid verliest. En de nummer 4, uh, ja, uiteindelijk ook zijn trainingsmaatje, die maakt daar gebruik van. En die wordt derde en Shinky blijft met uh, acht punten als laatste in de finale. Goed, wel acht punten, nummer twee in het klassement. Fokornet, de Fransman, heeft twee uh, afstanden nu gewonnen. Is hij nog te achterhalen? Ja, in principe, we kennen de sport. Uh, theoretisch kan nog alles. Uh, er zijn nog uh, uh, twee afstandoverwinningen te halen. Dat is 68 punten, plus nog een premiesprint op de drie kilometer. Er zijn dus nog 73 punten te halen. Nou, als je dan ziet dat Fokornet op dit moment 68 heeft... en Schenke op tweede plaats staat met 29... ja, dan is dat gat zeker te overbruggen. Ik denk dat Fokornet heel goed rijdt, maar hij is ook niet ongelooflijk. Uh, en Shinky rijdt ook prima. Ja, het moet je soms een beetje meezitten en we zullen maar zien wat morgen brengt. Opdracht luidt uh, agressief rijden. Dat heb jij hem geleerd. Dat heeft hij opgepakt. Ben je er tevreden over? Ik ben er prima tevreden over. Ja, hoor, je kan eigenlijk niks zeggen. Uh, de enige, we zouden aan die start uh, nog een beetje kunnen werken. Maar ja, nogmaals, je rijdt vijf uur op z'n dag en daarna nog een relay die de jongens net van kop af aan 45 ronden lang hebben lopen beuken. Dus ja, uiteindelijk gaat die energie ook heel langzaam uh, tot een minpuntje. Dus dat moet nou weer bijladen worden vanavond. En morgen om twaalf uur staan we er weer. Want jij wil medailles? Ik wil medailles, ja. ja, ja. Nee, we zijn zes en half maanden geleden begonnen om, om te scoren. Nou, en als je dan op dit moment tweede staat, dan doe je het leuk. Maar uh, voor leuk doen we het niet. En dat zei Jeroen Otter, Hij is bondscoach van de Shorttrekkers. We horen hem in gesprek met Herbert Dijkstra. for Don't forget me, zei Neil Diamond. Er wordt gevolleybald vanavond tussen de vrouwen van Weert en Pollux. En het gaat uh, ja, om de toppositie, denk ik, hè? Ja, voor Weert inderdaad, Ronald. Het gaat om uh, positie nummer 1. Weert staat op dit moment op de tweede plek in de Dela League. Maar kan vanavond, als wordt gewonnen van Polk, Polks de eerste uh, positie, de koppositie weer overnemen. En het tweede wat ze kunnen bereiken is om even een slechte smaak van eerder deze week weg te spoelen. Want er werden ze Europees uitgeschakeld door Odessa. En dus kunnen ze zich nu richten op de nationale competitie. Gewoon het uh, Dela-League fatsoenlijk afsluiten. En dat willen ze doen hier in Weert. Maar liefst met een landstitel. En dan zullen ze toch echt moeten winnen van Pollux, dat op dit moment op de derde plaats staat. Een uitstekend team heeft maar wat problemen heeft gehad aan het begin van het seizoen. Spelers die er niet waren, spelers die er niet goed waren, spelers geblesseerd, dat soort zaken. Zij hopen in de tweede helft van deze competitie wat beter voor de dag te komen. Maar voorlopig is het weer dat de klok slaat in eigen huis. Want zij staan in de eerste set al vrij vlot voor met 3-1. De titel van het nummer Tombe La Chemise was. Dan had u goed geraden. Zepda was dat. Tweede helft van Schalke 04 tegen HSV. Hebben je een leuke kans gezien, Rachna? Zeker weten. En met een Nederlands tintje. Het staat 0-0 na zo'n vier minuten spelen in de tweede helft in Gelsenkirchen. En Elia zojuist gezien op een paas van Jarolim aan de linkerkant van het veld. Elia technisch goed met de aanname. En uh, nam de bal even mee. Maar prikte hem toen uh, betrekkelijk hard trouwens wel hoor. Naast uh, het doel van Manuel Neuer... Dat was een van de beste mogelijkheden in deze wedstrijd voor de bezoekers uit Hamburg. Maar je kan ook zeggen, Elia had die bal die hij van Jarolim kreeg. Misschien wel gewoon ineens op zijn schoen moeten nemen. Dan was er misschien ook wel een flinke kans geweest op uh, succes. Maar zo hebben we dus Van Nistelrooy wel voorin gezien. Zo hebben we Elia in deze wedstrijd gezien. En HSV nu ook weer in het strafstopgebied van de tegenstander. Voorzet moet gaan komen met uh, Zeroberto. En dan gaat de bal over de achterlijn. En denk ik dat HSV... Een hoekschop veroverd hier na het ingrijpen van Schmid. En dat is nou ja, toch een half doelpunt, wordt zo af en toe nog wel gezegd. Dus de bal gaat inderdaad naar de hoek van het veld. Waar Haas de corner mag gaan nemen. Als ik me niet vergis, is dit pas de eerste voor de ploeg uit Hamburg. Schalke kreeg er ook pas één in deze wedstrijd. Dat was in de eerste helft. En Sergio Roberto staat klaar om deze bal voor de goal te gaan slingeren. Misschien wel zoeken naar Van Nistelrooy. Wie zal het zeggen, natuurlijk ook wel wat verdedigers mee naar voren. Bijvoorbeeld Kacchar. we hebben hem gezien. Maar de bal komt bij de tweede paal zo terecht in de handschoenen van Manuel Noijer. Die er trouwens bij die kans van Elia wel goed bij zat. Verkleinen zijn doel op een goede manier. Nu een misverstand op het middenveld bij Schalke 04. Waar de bal uiteindelijk over de zijlijn loopt. En dat mag dan worden gegooid door HSV. De ploeg van Elia en van Nistelrooyen. Dan zult u zeggen, ja, maar toch ook van Joris Matthijsen. Zijn naam... Hij was nog niet gevallen, maar het kan hem niet ontgaan zijn dat hij een tijdje geleden geblesseerd is geraakt. Hij loopt weliswaar weer, maar is nog niet speelklaar in het eerste helftal tenminste van HSV. 0-0 is het na zo'n zes minuten spelen in Gelsenkirchen En met die kans van Elia is het goed begonnen, leuk begonnen in de tweede helft. En dan gaan we schaatsen in Alkmaar Marathon. Voske, Tamar van der Wal, kan ze de spanning nog een beetje terugbrengen in het klassement? Uh, Joris van den Berg? Ik denk het niet, maar spannend is het hier zeker. Prachtig ploegenspel van MKB6.nl, zo heet die ploeg. Met nog twee ronden te gaan, ligt Erna lastkijk in de vechten alleen aan de leiding. En wat is het mooie daarvan? Zij rond het ploegenspel waarschijnlijk helemaal subliem af hier. Want uh, enkele ronden daarvoor reed Mireille rijksma solo op kop. Gedurende een rondje of twintig. En toen controleerde Erna, kijk, in de vechten het peloton. Zat rustig op kop en hield de boel in de meute. Rijtsma, winnares van de 100 van wouden werd teruggepakt. En toen ging Erna Last in de aanval. Erna Last kijkt in de velden. Vecht het. nog één ronde te gaan. Het gat is ongeveer acht seconden. Zeven misschien. Ze zien haar nu gaan het peloton nog ongeveer 40 rijtjes sterk komt nu op volle snelheid wint nu dus tegen nog één bocht te gaan voor Erna kijkende vechten ze valt een beetje stil en ik denk dat ze het niet gaat redden het wordt heel krap want het peloton komt op volle vaart het rechte eind gaan ze nu op Erna kijkende vechten gaat het niet redden sterft voor de finish en de overwinning gaat naar Carla Zielman natuurlijk. De absolute leidster in het KPN-klassement. Wint in een mooie massasprint waarin ze Mariska Huisman naar de tweede plaats verwijst. Jammer, jammer, jammer voor Erna kijkende in vechten. Ik denk dat het 40, 50 meter was. Veel meer niet. Maar het peloton kwam voorbij en de vrouw in het oranje pak zegevierde. En verstevigde zo haar leiding in het klassement op de kpn Marathon Cup. Carla Zielman wint in Alkmaar. Om acht uur starten de mannen. Het voetbal in Duitsland Schalke tegen HSV Ragnar. Laatste ploeg op voorsprong gekomen door een doelpunt van inderdaad Ruud van Nistelrooy minuut 53. En het gaatje is klein bij de tweede paal. Maar hij krijgt hem er met een verdediger in de buurt. En een doelman die Noyer heet in de buurt. Uh, toch in. Knappe goal van Ruud van Nistelrooy. Maar met name de voorzet. Die mag er ook wel zijn. Die komt van de Mel. Helemaal vanaf de rechterkant. Echt bij uh, de hoekvlag vandaan. De bal ineens voor de goal geslingerd. En daar duikt dan de Nederlander uh, op. En zo maakt hij misschien wel zijn laatste wedstrijd voor HSV. Wie zal het zeggen met die interesse van Real Madrid op de achtergrond? Zo maakt Van Nistelrooy toch een doelpunt. Het is voor hem nummer 6 in de Bundesliga. En een belangrijke. Want ASV wint zelden of nooit, zeker de laatste jaren niet in Gelsenkirch op bezoek bij Schalke 04. Wat een klap voor het publiek dat achter de thuisploeg ging staan. En dat nu ook nog eens ziet. Dat de bal nogmaals bij HSV diep gespeeld wordt. Inmiddels verdedigd. Maar Zeroberto Roberto kan oppakken. En aan de zijkant is het Dennis Aogo, de vleugelverdediger. Inmiddels ook Duits International al een tijdje trouwens. Bal gaat even terug naar de laatste lijn waar Westerman staat. De verdediger dan verder naar Kacchar. En verder naar de rechterkant naar De Mel. Zo zitten we inmiddels in de buurt van de middenlijn. Moet de Mel aan de bak omdat de bal voorin ter hoogte van de middellijn niet werd vastgehouden. Jarolim dan met de aanname opent aan de zijkant. Wat links. Wat meer in de as van het veld bij Zeroberto. Dan ter hoogte van de middellijn is het Aoko. Maar die gaat weer terug naar Westerman. En zo doet Haasfout in de eigen verdediging. Natuurlijk rustig aan. Waarom ook niet. Het staat immers opeens na zo'n 10 minuten in spelen in de tweede helft. Op een 1-0 voorsprong. Doelpuntenmaker Ruud, Ruud van Nistelrooy. Zijn zesde van dit Bundesliga seizoen.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 The sticks and the space on the girl. The girl that I love, she is gone, she is gone. Hard van was dat de Bee Gees met Spix en Spex. Lars Geerts bij Weert Pollux, volleybal. En het gaat niet goed met Weert, want Pollux staat 17-14 voor, oftewel drie punten. En dat heeft Weert toch vooral aan zichzelf te danken. De stop is niet goed. De service van Pollux die is niet lastig, maar wordt niet goed ontvangen. En dan heeft de aanval weinig zin, want Pollux heeft ontzettend veel lengte aan het net. En als je te lang doet over je setup, te lang bezig bent met de aanval, staan die lange vrouwen aan het net en is er niks tegen in te brengen. En zo hoeft Pollux alleen maar te wachten tot die ballen tegen het blok worden aangeslagen. En vervolgens op de voeten van de vrouwen van Weert terecht te komen. De punten die Weert maakt, die hebben ze ook aan Pollux te danken. Want dan zijn het de foutjes die Pollux maakt. 18-14 is inmiddels de stand. Vier punten verschil. Er is een nieuwe spelverdeelster gekomen aan Weertse zijde. Uh, Suzanne Freeriks, toch ervaren vrouw. Die zou dat soort dingen toch moeten weten. Die is naar de kant gegaan. Die deed het niet al te best. En in haar plaats is de jonge Maaike Uiterschoot gekomen. Zij moet het probleem van de snelheid in de aanval op gaan lossen. Voor Weert voorlopig... Nog niks, wel een goed blokje van Bonita Wise. En zo komt weer een klein puntje dichterbij, 15-18. I said to her, I want what you want, and we want somebody to love. Who's to say that I can take a chance? Who's to say today's not my day? She walks like she's on top of the world. Can I get her to look my way? I want somebody. Love. Yeah, I wonder if you want what I want. We want somebody. To love. Sure up. To love van Ruben Heijn. Schalke tegen HSV. Kan Schalke nog wat, uh, Rachner? Nou, ik vind dat het nogal tegenvalt, om eerlijk te zijn. Want de wedstrijd is inmiddels 63 minuten oud en HSV staat op de 1-0 voorsprong. Goal mocht u het gemist hebben. Dus van Ruud van Nistelrooy er zat misschien zelfs nog wel een handje bij. En uh, er werd ook gezegd, uh, is die voorzet. Die bal vanaf de flank uh, niet over de achterlijn geweest. Nou, dat kon ik wat minder goed zien. Ik kan me wel voorstellen dat Van Nistelrooy misschien een armpje gebruikte. Maar uh, nou ja, goed, de goal telt en dat is uiteindelijk natuurlijk wel waar het om, uh, waar het om gaat. Wat overtredingen gezien met name van Schalke. De poel die nu ook in de verdediging moet. De bal ook wel te pakken heeft trouwens. Rechts in de eigen defensie. Maar als Schalke er dan uit wil komen is de paas veel te hard. En zit HSV er makkelijk weer tussen met Piet Trojpa richting Zee Roberto. Waar kan het naartoe? Bal overgenomen en geopend bij De Mel aan de rechterkant van het veld. Grote stoere verdediger. Dan is het Jaro Maar het lijkt erop vanavond of HSV zich eigenlijk wel thuis voelt op het veld van Schalke 04. En ga je dan kijken naar bijvoorbeeld Klaas-Jan Huntelaar. Ga je dan ook kijken naar de topscorer van de thuisploeg, Raúl de Spanjaards. Dan valt op dat zij eigenlijk in het stuk niet voorkomen. Ja, Huntelaar hebben we gezien na twee minuten spelen. Maar Raoul, die moest juist nog even controleren of hij wel echt nog op het wedstrijdformulier stond. Want er is wel wat gewisseld. Jurado is in de ploeg gekomen. Moritz is er... Uh... Eerder vanaf gegaan, Edu ging er vanaf, toen kwam Gourado erbij. En Moritz ging er vanaf, Pander kwam er bij, een verdediger. En nu is het Rakitic, maar ook hij raakt weer de bal kwijt. En zo blijft het dus 1-0 voor Haasvouw. Geen overtreding, spel gaat door. Voorzet kan misschien nog komen vanaf de achterlijn. Nee hoor, besluiteloosheid, dat is het. En het blijft 1-0 voor Haasvouw, inmiddels na 65 minuten. Weert Pollux, de eerste set zit erop, Lars Geerts. Nou, nog net niet hoor. Jan Berendsen, de coach van Pollux, die heeft even heel snel een time-out genomen. Zijn ploeg stond met 23-20 voor. Maar uiteindelijk is het weer die via twee fantastische aanvallen van Angelique Vergeer dichterbij komt. 23-22. Berendsen maakt zich dus enigszins zorgen. Vindt dat zijn ploeg niet goed staat. En daar heeft hij een punt. Want de ploeg staat inderdaad verdedigend niet oké. Okay. Vergeer maakte prachtige ballen. Dat moet gezegd worden. Maar als je 1 à 2 passes opzij gaat als verdediger, dan vang je die ballen op... en kun kun je dat omzetten in een aanval. En dat is er niet gelukt. En dus komt Weert dichter bij 23-22. En is het diezelfde vergeer die mag gaan serveren? Dat heeft ze al twee keer uitstekend gedaan. Nu doet ze dat ook goed, maar is daar lonneke sloetjes aan zijde van... Pollux die probeert, dat lukt niet. En dan wordt er een fout gemaakt in dezelfde verdediging van Pollux als Kloek de bal over het werkt En zo is ineens 23-23 stand weer gelijk. En heeft Pollux een behoorlijke kans laten schieten om hieruit bij weer de eerste set binnen te halen. Vergeer opnieuw met de servers, komt kort over het net. Kan goed verwerkt worden aan Pollux zijde, moet er ook een snelle aanval komen. En dat doet Pikaarts ook, want die tikt die bal in één keer door en daar is het setpoint. Voor Pollux, Piekaerts, de kleine spelverdeelster. Heeft het al eerder gedaan in deze set. Een snelle doortikbal. Dan merk je dat de verdediging achterin bij Weert niet op staat te letten. Want ze staan te ver achter in het veld. Moeten duiken naar de bal. In plaats van dat ze gewoon bedacht zijn op dat soort momenten. Service van Pollux. Uitstekend. Gaat direct weer het net over. Kan er een aanval komen. Maar die is niet goed. Kan Weert overnemen via een snelle middenbal. Maar gaat de bal via de netband uit. En daar is de eerste set binnen voor Pollux. 25-23. Een vervelende teleurstelling voor de speelsters van weer. Voor de familie van Kerkhoff is het EK Shorttrack een soort familiefeestjes. De zussen Jara en Sanne maken allebei deel uit van de Nederlandse aflossingsploeg. Een ploeg die favoriet is om morgen de titel te pakken. Edwin Cornelissen zocht de zusjes op in Tjalf. Het klinkt officieel de start van dag 2 van het EK Shorttrack in Tjalf. En zo hoort dat ook natuurlijk, want ook vandaag zijn er prijzen te verdienen. Sanne, waar kijken we naar? Uh, we kijken nu naar preliminaries, 500 meter van de dames. Individueel nummer. En uh, ja, daar doen jullie nog niet aan mee, hè? Nee, nog niet. Kom nog. Twee shorttrekkende zusjes van Kerkhof. Um, hoe zijn jullie bij die sport terechtgekomen? Is dat echt een familieding? Nee, helemaal niet. We deden eigenlijk altijd lange op baan schaatsen. En uh, ik ben op schaatsen gegaan toen door de Elfstedentocht in 97. Toen lag er zoveel natuurijs. Toen zeiden mijn ouders, nou ga ook maar leren schaatsen. Dan kan je op natuurijs uh, straks schaatsen. Maar ja, daarna kwam er eigenlijk geen natuurijs meer. Maar ik vond schaatsen zo leuk dat ik het ben blijven doen. En ik ben een keer uitgenodigd door Wilf O'Reilly voor een proeflijst short track. Ja, en sindsdien uh, was ik verkocht. Ja, ik ging eigenlijk gewoon mijn grote zus achterna. Het verhaal is eigenlijk wel hetzelfde, ja. Jullie moeten geduld hebben vandaag, hè, voordat je in actie mag komen. Ja, het duurt nog even. vijf uur mogen we. Eerst jullie ploeggenoot nog even, hè, Anita van Doorn. Ja, ja, die staat nu het ijs op, inderdaad. Stilte in de hal. Nou, ze heeft de beste start, hè? Ja, doet ze goed. Van, ze stond tweede op de lijn en Ze gaat nu als eerste de bocht in. En dan zorgt ze dat ze aan de overkant van het rechte stuk vier slagen doet... Oh, vol, volgens mij valt daar Elise Christi. En dat is een grote concurrent voor hen. Dus dat is wel mooi. Die is uitgeschakeld op de Die is gevallen moment. zojuist. <laughs> ja, die is gevallen. En hij, niet, hij ligt ver voor op de rest. Ja, schaatsen dus uh, samen in het short track. Uh, hoe is dat om dat als zussen zo te doen? Ja, wel apart eigenlijk. Want uh, ja, je bent toch familie van elkaar. En niet alleen maar ploeggenoten. Maar tot nu toe is het allemaal hartstikke leuk. Ja, je kan wel... Uh, je kan elkaar wel uh, aanvullen. Je hebt altijd iemand... Die je sowieso kan vertrouwen. De andere teamgenoten natuurlijk ook. Maar het is, wel, het is wel echt iets extra's. Waar merk je dat in? Nou, gewoon als er iets is, dan kan je naar elkaar toe gaan. Je hoeft eigenlijk niks te zeggen. Je ziet het al aan elkaar. Het applaus klinkt voor Anita, want zij is door, individueel. En jullie kunnen je gaan klaarmaken voor de aflossing? Ja, ja klopt. Even goed voorbereiden. We hebben net geluncht, dus even de lunch laten zakken. Even rustig zitten en niet te veel al in die adrenaline komen. Ze dus even rustig blijven en straks een uur van tevoren gaan we heel goed warm-up dat we helemaal warm en, en scherp zijn voor de relay. Kom op! Door. Kom op! op. En na het lange wachten mogen dan ook Jara en Sanne van Kerkhoff aan de bak met de relayploeg, de aflossingsploeg. Tijdens het rijden zijn er de instructies van de bondscoach Jeroen Olter aan zus 1 en aan zus 2. Kom, de En mede dankzij de inbreng van Sanne en Jara van Kerkhoff plaatst Nederland zich gemakkelijk voor de finale. Ja, dan kan je denk ik alleen maar tevreden zijn Sanne. Ja, toch tevreden. Je moet uiteindelijk alles nog maar doen. En uh, ja, je moet wel op je benen blijven staan. Dus dat hebben we gewoon goed gedaan ja. Hoe gaat dat voor zo'n finale Yara? Hebben jullie dan als zussen nog contact? Nou, eigenlijk gewoon hetzelfde als met Jorine en Anita. Dat is niet, uh, niet anders. Geef jij je zus ook nog tips? Want jij hebt natuurlijk meer ervaring, hè Sanne? Nou, meer op de trainingen dan op de wedstrijd. Want op de wedstrijd moet je toch meer bezig zijn met de wedstrijd zelf en je race, En dan moet je niet denken aan, oh, ik moet dit of ik moet dat doen. Je moet gewoon maar racen. Wat leer jij van je zus, Jaren? Nou ja, zoals ze zegt, op trainingen kan ze wel uh, tips geven, technisch of tactisch. En uh, daar leer ik dan wel veel van, daar doe ik ook echt wel wat mee. Zij heeft het natuurlijk allemaal al een keer meegemaakt. En weet wat goed voor je is, dus uh, dat leer ik dan wel, ja. Zijn er ook nog dingen die jij van je zus kan leren, Sanne? Nou ja, jaren is natuurlijk nog wat meer onbevangen. En uh, dat is altijd lekker om dat erin te houden in de groep. Dus dan denk ik, soms ben ik iets te veel met mijn techniek bezig... of met de dingen die ik allemaal goed wil doen. En dan ben ik iets te streng voor mezelf. En dan zie ik jaren af en toe gewoon even lekker rondjes rijden. en denk ik, oh ja... Ga ik ook wel even doen. Morgen de finale, waar Nederland toch wel de favoriet is, mag je zeggen. Hoe zou dat zijn om als twee zussen de titel te pakken? Nou, gaaf natuurlijk. Dat willen we wel. Daar gaan we ook voor. En we kunnen het. Dus uh, natuurlijk extra speciaal als we dan met z'n twee erop staan. Ik denk dat onze ouders dat ook wel leuk zullen vinden. Ja, familiesuccesjes is mooi meegenomen. Ja, tuurlijk. Het is voor mijn ouders ook wel bijzonder... als <laughs> hun twee dochters gewoon op het hoogste podium staan straks. Maar ook al worden we vier, of maakt niet uit. Het blijft allemaal goed natuurlijk voor je ouders. Maar als we voor onszelf op het hoogste treetje staan... dan staan we er wel als twee zussen. Inderdaad ook, ja. Yara en Sanne van Kerkhoff in een bijdrage van Edwin Cornelissen. We gaan op naar het NOS Journaal van 8 uur. Daarna nog drie uur langs de lijn tot 11 uur vanavond.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 Morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Winternachten in tijden van kansing. Literatuur helpt. Het Writers Unlimited festival in Den Haag. Schrijvers, film, muziek. 20 tot 23 januari. Writersunlimited.nl.